Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Peers hebben geen spijt van hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap... Het ...blijkt uit een enquête onder 2200 zelfstandigen. Ondanks de moeilijke economische tijden is bijna 80% tevreden. Maar 12% zou zijn zelfstandig ondernemerschap inruilen voor een dienstverband als dat mogelijk was. Uit het onderzoek blijkt verder dat maar een minderheid van de ZZP'ers... ...zich zelf verzekert tegen langdurige arbeidsongeschiktheid... Wel reserveert een meerderheid geld voor de pensioenvoorziening. Zaterdag sprak Ser Kroonlid Grapperhaus in Nieuwsuur nog zijn bezorgdheid uit... over de onverzekerdheid van ZZP'ers. De Nederlandse chef Jonny Boer van drie-sterrenrestaurant de Libreye... heeft een tweede Michelinster gekregen voor zijn restaurant Libreye's Susje. In totaal heeft Boer nu vijf sterren op zijn naam staan. Dat blijkt uit de lijst van Michelinsterren voor 2012... De verwachting was dat Nederland er een derde drie-sterren-restaurant bij zou krijgen, maar dat is niet gebeurd. Wel zijn er drie zaken bijgekomen met twee sterren. Het zijn naast het tweede restaurant van Juniboer Boer in Zwolle, de Kromme Watergang in Breskens en Chapeau in Bloemendaal. Pakistan zegt dat de NAVO-aanval van zaterdag op een Pakistanse legerpost bijna twee uur heeft geduurd... en doorging ondanks dringende Pakistanse verzoeken om de beschietingen te staken. De luchtaanval kostte aan 24 Pakistanse militairen het leven. De NAVO heeft excuses aangeboden en een onderzoek aangekondigd. Anonieme Afghaanse functionarissen zeggen dat de Pakistanen zijn begonnen met schieten op NAVO-doelen in Afghanistan... en dat daarom is besloten tot de luchtaanval. Het Pakistanse leger spreekt dat tegen. Tennister Michaela Krajček is terug in de top 100. Ze stijgt op de lijst van de 107e naar de 95e plaats. Vorige week presteerde Krijcek goed in Japan, waar ze de halve finale bereikte, maar toen geblesseerd moest afhaken. Aranska Rugs staat 82e op de wereldranglijst. Bij de mannen is Robin Haasen de bestgeplaatste Nederlander met de 45e plaats. Het weer, veel zon, het wordt een graad of 9. Dit, was het... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 En vandaag hebben we weer het programma in Sandvoortse Zaken. Ik spreek vandaag met Joyce van Ommeren. En zij is van Le Petit Câteau op zijn Frans. Dat klopt. En wat betekent dat? Een taartje. Oh, een taartje. Ja. Kijk eens aan. En, ja. uh, je maakt dus taart, heb ik begrepen? Ja.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 Ja, dus je doet veel met marsepijn begrijp ik. Ja, je? Maar, marsepijn en fondant. Oké, okay. ja. wat, wat maak je daarvan? Wat ik daarvan maak? Uh, diverse taarten, cupcakes, bruidstaarten, verjaardagstaarten. Mm -hmm. um, ja, nou ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Alle kinderfiguren kunnen erop geboetseerd worden. Ja, um, uh, ja uh, nou, je, eigenlijk kan je heel veel kanten op. Ja, want ja, je hebt ook vaak van die leuke kindertaarten bijvoorbeeld. Ja, ja.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 En deze die zijn van marzipijn of fondant, dus die kunnen de kinderen zelf opeten. Ja, dat is wel heel erg ja, leuk. Ja, ja. En je maakt dat allemaal zelf met de hand? Dus ik langs, maak ze alles zelf met de hand en ja. alles wat in de taart zit is eetbaar. Ja, ook oh, geweldig. Ja, ja, ja. ja Dus, dus als er lekker. een taart gestapeld wordt, normaal gesproken worden er dan van die plastic stokjes ingestoken. Dat noemen ze dowels, zodat de taart niet instort als je hem gaat stapelen. En ik doe dat allemaal met chocoladestokjes, zodat uiteindelijk oh, wow. toch alles eetbaar ja. is.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 Ja. Maar zover ben ik nog niet gekomen. Nee, dat snap is... nee. ik. Want dat ziet er altijd heel leuk uit. Van bruistaarten zie je dat ook, al die lagen. Maar ook misschien andere soorten festiviteiten waar dat bij gebeurt. Ja, het is maar net hoe groot de taart moet worden. Ik heb natuurlijk een aantal soorten bakvormen in de loop der tijd aangeschaft. En ja, op een gegeven moment moet je een beetje gaan rekenen. Van ja, voor hoeveel personen moet ik dan de hoogte in gaan of kan ik nog de breedte in en...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 ja, kijk aan. Ja. ja, dus dan is het van 7 tot 10. leren de mensen in één avond de basisbeginselen ja. van een de taart maken. En dat is, de cursus is één avond dus? Eén avond. Ja, in drie uur tijd heb je Mond. je eigen taart die je zelf ja. hebt gemaakt van het begin af aan en die ja. gaan je mee naar huis.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 Leuk. En dan ga je ja. dus met een versierde taart uh, die nou ja, je dus, hebt gemaakt huis. Ja, die zitten erbij. Ja, ja ja Dus dat is hartstikke leuk. Ja, helemaal leuk. En dan zijn er de basisworkshops. Dat is dan die basis -taart maken. Maar ik geef ook workshops met Barbie te maken. Dus dan leer je zo'n prinsessen taart te maken ja, met zo'n Barbie popperin. Ja, ja. En er zijn ook workshops uh, een stapel -taart maken. Dat je dus leert hoe je laag op elkaar moet stapelen. Ja, dat is wel voor... Uh...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 Um, maar het zijn ook wel oudere vrouwen die het mm. gewoon leuk vinden, al jaren bakken appeltaart en andere soort taarten. En dit is natuurlijk heel erg in op het moment. Ja, het is en die willen, leuk Ja, en die willen graag dit ook leren om gewoon lekker bezig te zijn. Dus het is, het is echt heel verschillend. Ja, oké. Okay. La grande ville, la ville. La grande vie mange la vie Marie Sibère Hey Me peine n'est pas que je t'aime, le temps se lance, le cœur effasse parmi les femmes, pourquoi le t'aime, celle qui ressemble, je l'ai pas Marie Divine, Sansoline. Je t'imagine, to go to the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 En dan kunnen ze toch van andere kanten. Klopt, klopt. En uh, je werkt met marzapijn en fondant. Uh, is dat allemaal wat je een soort moet kneden, zeg maar? Met, als, als kleien, zeg maar? Of doe je het op een andere manier met uitsteekvormpjes of zo? Nou, is uh, en fondant, dat, uh, dat wordt. Uh, fondant is altijd wit van, van kleurstandaard. En marzapijn is een beetje cremachtig. Dus uh, ja, je moet zeker kneden om het een, een kleur te geven die je, die je wilt. Je kan het ook wel ooggekleurd kopen, maar dat doe ik nooit. Ik, ik kneed het altijd zelf en maak de kleuren zelf. Uh, dus ja, je moet kneden. En uh, dat is best een hele hoop werk. Dat is eigenlijk ook het minst leuke van de taarten maken.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 Ja. Uh, ik heb een taart gemaakt voor een baby shower van, van Lange Frans, van de rapper. Oh, ja. En daar heb ik de babybillen helemaal opgemaakt ja. in een luier met voetjes erlangs. Dus ja, eigenlijk is er ja, echt heel veel mogelijk. Ja, dat ja. dit is iets heel creatiefs. Ja, klopt. Je dus bedenkt zelf dan een beetje hoe het valt. Ja, ik doe wel uh, veel ideeën op buiten. Als ik dingen zie, dat ik, of bepaalde kleuren bij elkaar, dat ik denk, oh dat is leuk. Of sommige ja. patronen in, in, nou dat kan echt... De, de, ...de meest stomme dingen zijn die ik tegenkom... ...van een, van een gordijn tot aan een, een, een, een iets anders... ...dat ik bepaalde ja. kleuren zie. Maar ook wel taarten van andere mensen... Ja. Uh, ...die ik zie dat ik denk... ...oh, dat is leuk en dat je daar een stuk uitpakt... ...dat je weer kan gebruiken voor, jou, voor jouw eigen taart. Ja. ja. Ja. We hebben het nu een beetje gehad over de, de buitenkant, zeg maar. en uh -huh. fondant. Wat zit er in die vulling in de taart? Dat vind <laughs> ik altijd interessant. Nou, er is een standaardvulling uh, die, uh, die ik veel gebruik. En dat is een vanille botercreme. Dat is even wat steviger dan slagroom. Dus dat stoort ja. niet zo gauw in. Want een taart met marsepein wordt best wel zwaar. En zeker als je er ook nog poppetjes op gaat zetten. Uh, dus dat blijft wat steviger. En dan vaak gewoon een vier Maar...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 Dus daar maak ik ook wel, wel eens taart voor. Ja. Dus uh, ja, die komen dan ook altijd eerst even proeven. Want ja, je wil niet dat iemand uitslag krijgt op zijn eigen nee? moeilijk, <laughs> Ja, of iets anders ergs. Dus uh, ja. Ja. ja. Oh, dus dan maak je een vullen die niet uh, met allergische producten is dat ja. natuurlijk? Ja, nou soms de hele cake. Ik had oh, laatst iemand ja. die had een koemelk en een glutenallergie. Dus dat is best problematisch. Ja. Maar, maar uiteindelijk hebben we een hartstikke lekkere taart kunnen maken. Leuk. Dus, ja, ja, het kan wel, ja. Je kan dus echt alles op maat maken ja. en uh, gespecial, uh, gespecialiseerd eigenlijk. Ja, ja, klopt. Voor de mensen wat ze nodig hebben. Ja, je kan echt je eigen oh. wensen aangeven. Ja. ja. ja. te gustaría volver, es que no je vivir sin el calor je een geest hebt en je hebt en tu corazón, het is niet zo je hebt, het is een geest, het is een geest, het is een geest, het is een geest, is een geest, het is een geest, het is een geest, het is een geest, het is een geest, het is het is me dice que en tus ojos queda llanto te estoy conociendo Te gustaría volver, es que no vivir sin el calor de su piel, y no muy bien, la vida en tu corazón es que siempre estende, cuando se acaba un amor, hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar, hay que aprender a sacar, la en el corazón, hay que aprender a olvidar, pues es la pena de amor. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a olvidar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 Ja, nou, je hebt een goede traditie dus. Ja, dat klopt. Ook, uh, ja. Hoeveel mensen kunnen er op zo'n workshop uh, komen? Nou, maximaal tien. Oh ja.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 That's all. Cool. I am a good man, I am a good man, I am ZANG EN